Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op het heeft de Duitse regering besloten nadat er onenigheid over de gezinshereniging was ontstaan. Vanwege de enorme asielinstroom is het in de praktijk niet mogelijk om familieleden te laten overkomen. Als er tussen Europa en Turkije afspraken komen om vluchtelingen legaal op te halen, zoals PvdA-leider Samson heeft voorgesteld, wil Duitsland voorrang gaan geven aan gezinsherenigers. Volkert van der Graaf hoeft niet terug de cel in. Bronnen in Den Haag bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. De moordenaar van Pim Fortuyn kwam in mei 2014 voorwaardelijk vrij... nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. Een van de voorwaarden was dat hij geen contact met de media mocht hebben... maar in de Telegraaf verscheen al snel een foto van hem... die in scène bleek te zijn gezet. Daarmee heeft Van der Graaf de voorwaarden van zijn vrijlating niet geschonden... blijkt nu uit onderzoek van de reclassering. Een aantal grensgemeenten gaat via de rechter proberen... de kerncentrale in Tihange in België te laten sluiten... Ze maken zich zorgen om de veiligheid van reactor 2, die de afgelopen jaren meerdere keren werd stilgelegd vanwege scheurtjes en waterlekkages. De Limburgse gemeenten Maastricht, Heerlen en Kerkrade hebben samen met onder meer de Duitse stad Aken onderzocht wat de juridische mogelijkheden zijn om Tians te laten sluiten. Ze hebben nu volgens de Limburgse zender L1 besloten dat ze het gaan proberen via de Raad van State en via de Belgische rechter. In de eredivisie heeft Rode JC thuis met 1-0 gewonnen van FC Utrecht. Het doelpunt werd negen minuten voor tijd gemaakt door invaller Ngombo. De Belg stond toen net drie minuten in het veld. Het was de eerste thuiszegen voor Rode JC sinds augustus. Voor FC Utrecht was het de eerste nederlaag sinds november. Het weer, vanuit het westen meer bewolking en vannacht de eerste regen, Minima tussen 2 en 7 graden. Morgen in de loop van de dag meer regen en veel wind, het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Werd er al uh, het een en ander gezegd over indie uh, muziek, indie rock. Hoe je het maar, hoe je het noemen wilt. Of alternative indie. Uh, geef het beestje in een naamje. Maar dit uh, is toch wel een van de opvallendste zaken. Die uh, de laatste weken uh, bij mij uh, op, het, uh, op de trommelvliezen staat. Uh, de Zwolse groep Aspen Games Onthoud het naam, want ik vind dit uh, toch ook wel weer een, uh, een uh, staaltje. Uh, mooi werk uh, wat ze hebben afgeleverd. Ik had ze al eens eerder gespot. Maar dat is alweer, denk ik alweer, een jaar of drie terug. Maar toen begonnen ze net. En je ziet toch heel duidelijk een ontwikkeling bij deze gasten. Uh, ja, die, ze, die ze een beetje aan het doormaken zijn. En dit uh, is hun een nieuwe single Lightning. Het nummer is uh, 11 januari. Dus nu alweer een week of twee, tweeënhalf alweer uit. En ze hebben al de nodige airplay al te pakken hier bij Alternative FM. Ik ben benieuwd of de Zwolse Radio dat ook uh, is opgevallen. Maar ik denk het wel, ik denk het wel. Uh, we gaan zo dadelijk natuurlijk nog het derde blokje doen met Dennelijs. Ik, uh, uh, ik kijk naar een, uh, ja, een, uh, een broek muziekinstrument. Nou, Dat is een uh, levensgroot, dat is een contrabas. Die zal zo direct uh, nog een keer gebruikt worden door uh, de, de eigenaar van uh, dat ding. Dat is uh, Jaap, die uh, speelt vanavond mee met uh, Dennelijs. Uh, doen ze wel vaker. Het is een uh, ideale setting om ze te vragen in een huiskamer. Heb ik ook net eventjes gemeld op uh, de Instagram. Want ik heb namelijk even een fotootje gemaakt uh, van de twee. En dus uh, wordt dat uh, aardig uh, onder de aandacht uh, gebracht. Ik vind van wel. Want uh, dit is, uh, het lijkt ook een beetje op uh, tenminste. Uh, ik vergelijk het met de muziek van Nancy Brick en Summerhoes. Daar uh, kan je het ook wel uh, aan ophangen. Uh, Summerhoes uh, komt uit uh, Rotterdam en... Nancy Brick komt ook een beetje uit die richting uh, vandaan. Nog meer uh, Alternative uh, Indie, uh, hoe je het maar noemen wil Maar dit komt uit het hoge Noorden, uh, namelijk uit Groningen. En dat is Kin en dat, maar dat uh, is hun nieuwste. Knee Jerk. Wat, uh, wat deze band uh, laat horen. Ze komen uit Groningen. En uh, we hebben alles uh, wat nummer uh, gedraaid. Of één nummer in ieder geval. Passing Car. Uh, daar is uh, onze vriend uh, Marcus van Dam heel erg uh, toch, uh, toch een beetje gecharmeerd van. Maar dit is een, uh, een samentrekking van, uh, van twee nummers. Uh, te vinden op uh, Slow TV. Dat is uh, het album wat ze eerder hebben uitgebracht. Uh, namelijk uh, het nummer Knee en Jerk. Dat hebben ze dan uh, nu uh, samengetrokken tot één nummer. En dat heet het ineens Knee Jerk. Uh, en dit is dan het eindresultaat. Dus uh, daar hebben ze er toch uh, aardig uh, iets, iets mee, uh, mee gedaan. Um, we gaan even naar, uh, naar Denalize. Want het, uh, het, uh, het, uh, er zijn nog twee nummers uh, die uh, nog gespeeld uh, gaan worden. En ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig welke twee nummers dat zijn. Uh, dat zijn de uh, nummers Overseas en My Kind of Love. All right. Ja, overzees toch? At the sea, ja. We At... zijn in Zandvoort. Ja, yeah. <laughs> het, uh, het kabbelen van het water moet je er dan nog even een beetje bij denken. Ja. Ik denk dat je dan uh, toch wel uh, een aardig eentje mee wegkomt. Uh, het laatste nummer. Dat heet My Kind of Love. En um, het gaat zo. <tied> Thank you. Daar waren ze, hier uh, bij ons. We gaan zo dadelijk nog even met, uh, met ze praten. Hier uh, ook in uh, de studio, uh, wat betreft de, de muziek die ze hebben gemaakt en uh, wat ze ermee uh, nog uh, in de toekomst ermee gaan doen. Dat is uh, wat, uh, wat we zo direct uh, gaan horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog even wat uh, muziek uh, die we hier uh, ook graag laten horen. Zoals bijvoorbeeld Mirko's nieuwste uh, Mirko en de Wijze Mannen met Hengel de Hengel.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 Visualize van uh, Linda Kreuzen. Het uh, bracht de tijd op uh, drie minuten over half tien. Inmiddels hier bij Alternative FM. We hebben er uh, weer een blokje van twee staan. Uh, Michel Ebbe en daarachter Yellow Grass. Frost on the window, I see I'll go to bed, I'll close my eyes. For tomorrow...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 A carrot and some twice. For all heard stories we know for certain. At night he comes alive. We'll go sledding in the meadow. We'll draw snow angels on the ground. If up in heaven you can see. Well, magic is all around. Tell my parents to be faithful, tell my brother to be kind. I'm off to dreamland I can't wait for. You. First snow will fall tonight. En dat was hem, uh, Yellowgrass was dat, met Follow. Uh, Daarvoor hoorden we Letter from Dreamland van Michel Ebbe. En dat uh, bracht de tijd uh, op, uh, nou, uh, tien over half tien. En we gaan nog eventjes uh, een, uh, een kleine babbel doen met uh, Danelijs. Hallo. Hallo. Allereerste vraag, vond je het leuk? Ja, hartstikke leuk. Ja? De frisse lucht is heerlijk hier, Ja. Antwoord. Ik vind het een, ge een gezellige studio, lekker veel ruimte. Ja. Nou, ja, leuk. Maar ben, je, ben je wel eens in studio's geweest waar dat, uh, waar dat wel anders was of niet? Ja, in echt hele kleine mini studiootjes Ja. Ook gezellig hoor. Ja. Maar het is wel lekker als je met een contrabassist speelt dat je dan gewoon ruimte hebt om naar elkaar te kijken. Ja. En. en... Ja, want anders zwaait een stok gewoon door je oor. Ja, dat is natuurlijk <laughs> ook niet, uh, niet altijd alles. Uh, even over uh, je muziek. Want ik heb ook even een beetje zitten, zitten neuzen op, uh, op de Facebook-pagina. Uh, pa Bluegrass. Of Blue Jazz. Of wat is het? Bluegrass. Bluegrass. Wat, uh, Bluegrass. Wat, uh, is dat een muziekstijl? Of? Ja. Ja? ja. Vaak uh, het is het een beetje countryachtig. Hm. Heel veel herhaling in de zinnen. Ja. Uh, ja, soms banjo. Um, ja, mijn nummer, wat meest op Bluegrass lijkt, is uh, dat menu yeah. nummer. Yeah. En uh, ik heb ook nog wel echt country nummers gemaakt. Maar die yeah. heb ik niet gespeeld vanavond. Die passen niet helemaal in, in, het, in het setje van zes nummers. Ja, uh, Oké. Okay, ik okay. kan spelen, maar ja. zou ook nog kunnen een keer. Is dat ook een beetje jouw muzikale voorkeur? Country? Of? Nee, ik hou eigenlijk van zoveel soorten muziek. Maar yeah. een tijd lang heb ik uh, een beetje melancholische pop-romp ook geschreven, ja. maar dat betekent niet dat ik niet van andere soorten muziek hou en dat ik dat ook niet wil schrijven. Dus nee. echt van alles en nog wat wat ik, wat ik leuk en mooi vind. Ja. Vooral meer stemmigheid. Ja. Als ik zelf meerdere kelen had, dan denk ik zelf. Ja ja. ja. <laughs> um, dan nog, uh, ja, want want uh, je maakt muziek, maar ja. is het, uh, want ik ik heb een paar weken terug uh, heb ik even zitten kijken, maar kun je ervan leven? Nee. Nee. Nee. Dat geldt voor nee. de meeste muzikanten. Die, ja. uh, zoals uh, ook uh, van jou. Maar, uh, wat, wat, uh, maar ben je ben in de muziek bezig? Of is het uh, iets uh, wat, je, uh, wat je altijd uh, er nog bij gedaan hebt. en nog steeds doet? Nou, ik heb altijd wel het uh, als voornaamste bezigheid willen, willen mm -hmm. doen. Mm -hmm. um, net als fotografie, dat heb ik ook echt jaren gedaan, 15 mm -hmm. jaar. Mm -hmm. Uh, maar ik heb ook gezondheidsproblemen gekregen. Ja. Waardoor ik het niet voor helemaal kan doen. Niet vol ja. niet, niet tijd. Dus het is elke keer maak ik een stap voor, stap terug, stap voor, stap terug. En, ja. uh, ik ben al heel hard bezig aan mijn gezondheid. Ja. Uh, want ik weet nu wat, wat, wat er met me is. Ja. Dus, uh, uh, dat is heeft eigenlijk... het je belemmerd om muziek uh, te maken? Je gezondheid? Want je begint, ja. Je, uh, je begint erover. Dus, uh, ja, het, dat het heeft me belemmerd. Het heeft... Ja. Het heeft het heeft ook uh, voor muziek gezorgd. Maar het heeft ook belemmerd. En vooral in het gewoon hard aanpakken van uh, veel optredens achter elkaar regelen. Uh, continu overal aanwezig zijn. Ja. Uh, er helemaal voor gaan. Dat, dat kon steeds wel en niet. Wel en niet. Dus ja, dan, dan, dan, dan heb je het net niet helemaal uh, te pakken. Maar uh, ik zorg wel dat ik gewoon altijd optredens blijf doen. En dat vind ik ook leuk. En gaat me nu eigenlijk meer om dat ik er lol aan beleef dan dat ik gewoon mezelf zo hard in de markt zet. Want dat is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ja. En dan gaat het misschien ofwel of niet vanzelf. Ik ja. ben ook met andere dingen bezig, met sound healing ja. en dat vind ik eigenlijk ook heel interessant. Want dat, dat Wat is dat dan? Ja dat is, um, ja, hoe kan je dat nou uitleggen? Zo? Um, Heeft het ook iets met, ja healing op zich te maken met, uh, met wat, wat ze in uh, ja, Hoe moet ik het nou zeggen uh, healing je, je, ja het, het neigt naar het spirituele dat, dat idee nou sowieso ja? is, het, is, het, is het wel iets maar um, je kan via helemaal kanalen um, mensen of dieren of de aarde helen mm -hmm. en met speciale klanken bijvoorbeeld met klankschalen of met ik uh, heb een Balinees een fluit thuis mm -hmm. die ook vibraties uitzendt. En daar worden mensen heel rustig van. Of ze gaan in ieder geval... komen ze iets tegen in zichzelf... wat, wat, uh, wat tot rust brengt. Uh, ja, er kan soms ook heel veel emoties loskomen. Maar uh, ja, het, het, het, het raakt in ieder geval. En uh, dat kan dus op een heleboel soorten manieren... met verschillende instrumenten. Ook met stem mm -hmm. eigenlijk... Uh, de, ja, dat, dat, dat, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dat bepaalde nummers iemand heel erg raken. En dat komt dan door of het stemgeluid of door de tekst. Of door de combinatie met het, het nummer, uh, de gitaar, de zang, het mm. spel op zich. Maar ook vaak de trilling of de vibratie van de stem en de intentie achter het nummer. Mm. Maakt dat het iets, iemand heel erg raakt. En dat kan je met soundhealing dan heb je niet de afleiding van de, van de tekst. Behalve als je mantra's dan zingt. Maar dan is het ook vaak herhaling van steeds hetzelfde. Dus het gaat niet per se om de je, tekst. Je zou maar... bijna zeggen, het zijn affirmaties. Ja, dat ja. kan je affirmaties noemen. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja. ja omdat uh, ik... Ik, ik zit er ook een beetje in in die, in die materie. Dus vandaar dat, okay. ik het ook, uh, dat ik het ook vraag. Ja. Uh, we gaan er zo nog even verder over praten. Uh, maar eerst nog even wat, uh, wat muziek. En uh, dat doen we met uh, Lisa en de Lumberjacks en de Mr. Bill. MUZIEK See? Sander van uh, Münster, zo heet hij geloof ik, uh, met uh, het nummer Zo gaat de Monus. En als je uh, goed luistert, dan lijkt de stem ook een beetje op die van Henny Vrienden. Dat uh, vind ik uh, toch wel heel frappant. Uh, het is uh, acht minuten voor, uh, voor tien. En we gaan een, een beetje afsluiten uh, met uh, Lars. Uh, we hadden het net een beetje over... Uh, over soundklanken, dat het je kan helpen uh, om, uh, om beter te worden. Affirmaties, uh, dat soort uh, dingen. Hou je je daar op dit moment mee bezig? Uh, in het leven? Ik heb me daar zich wel mee bezig ja? gehouden. Um, ik denk dat um, op het moment dat ik een nummer schrijf. dat tot mij komt. Soms, soms komt het tot mij, soms ga ik echt zitten en niet te denken. Maar meestal komt iets. Ja? Dat, dat, dat ik dat onbewust ook uh, als, als een soort van. Uh, Compleet pakketje maak om een soort vibratie de wereld in te sturen, waardoor uh, al een soort van sound healing zou kunnen zijn. Het, ja. het, het kan ook zijn. Um, het voordeel is van, van, van als je dus geen teksten gebruikt en alleen klanken, ja. is dat het uh, alleen die vibratie aankomt en niet mensen meegaan in een verhaal in hun hoofd. Ja. Dus als je alleen klanken gebruikt, dan uh, is het een heel ander verhaal. Ja. En, uh, maar ik ben er wel mee bezig. Ja, want ik, uh, ja, ik ben er altijd wel mee bezig. Altijd dus met bezig zit wel in of zo, ik weet niet. Ja, hoe ja, het ja. Het. Goed, oké. Okay. Uh, uh, de muziek op zich nu. Hè, want uh, uh, het staat ook... Nou ja, het, het, het is uitermate geschikt ook voor huiskamerconcerten. Doe je dat ook? Dank je wel. Ja, ja, ik heb een paar gedaan. Ja. Eigenlijk niet heel veel, nee. Nee? Dat is heel intiem. Maar zou, zou je dat ook uh, meer willen doen? Zoiets? Ja, op zich wel. Ja. Ik ben uh, nu bezig de arrangementen allemaal te veranderen. En dat geeft mij heel veel voldoening. Want de hele tijd heb ik daar een beetje mee stilgestaan. Mm -hmm. En uh, uh, ja, ik wil, ik wil daar wel meer mee doen. En uh, als dat dan uh, een beetje af is... Dan, dan vind ik het heel fijn om wel weer intiemere concerten te doen. Mm -hmm. ja. Nou ja, goed. Het, het, het is maar... Uh, uh, ja, want... want de contrabassen erbij. Ik bedoel, uh, het is nu met, zelfs met een strijker is het eigenlijk een, een cello, vind ik het eerlijk gezegd. Dus uh, Ik weet niet wat het is. Maar, nee, een uh, contrabass. Ja, maar met zo'n strijkstok uh, erbij, dan, uh, dan, dan, dan heb ik het idee van het is net een cello. Een cello. Ja, maar is, ja, dat, dat denken heel veel mensen. Maar het, maar het is, is het niet, hè? Nee, het is niet zo. Het is gewoon een, een bepaalde techniek. Want ja. je hebt ook bij cello cellisten, die, die ook uh, hoe noem je dat, ja? Plukken. plukken. Ja, oké. Okay, okay. <laughs> Cappuccino. Ja. Um, ja, verschillende technieken ook. Met viool kan je ook. Uh... Kan je het ook doen? Capiso. Ja. <laughs> um, agenda: heb je, nog, uh, heb je nog optredens die je binnenkort uh, gaat doen? Um, 28 februari speel ik in de kerk in Ruigoort. Oh, Dat is wel een, leuk, ja. Een hele leuke plek. Ja. Een mooie, een mooie kerk met mooie akoestiek. Het is ja. altijd heel leuk om daar te spelen. Smiddags. Ja. En uh, in maart ga ik in Denemarken optreden. Daar zit ik wel ah. veel zin in. En de bedoeling is om van de zomer op alle Griekse eilanden te spelen. Dat staat nu nog niet vast, maar ja. dat is wel de bedoeling. Oké. Okay. Nou, het was hartstikke leuk uh, dat je hier geweest bent. En, uh, ah, en uh, wellicht dat we je nog een andere keer, uh, natuurlijk nog een keer. Terugzien en terug Leuk. horen. Ja, nou, dankjewel. Goed, uh, dat, uh, dat was uh, eens uh, Ook uh, deze uitzending uh, zit erop. Uh, volgende week hebben we, een, uh, als het goed is, een uh, vierde voorronde, of nee, een derde voorronde, de compilatie van uh, de derde voorronde van de Rob oh. Akda, die we dan hieruit uh, gaan zenden. En uh, uiteraard is er natuurlijk uh, vrijdag 6 februari een vierde voorronde. En wat zeggen Marcus en ik dan weer? Tot volgende week. Nee, inderdaad, ja, tot volgende week. Nog een keer. <laughs> Tot volgende, volgende week. week, juist. Kijk, want uh, dan moet het, uh, het moet natuurlijk nu wel uh, kloppen. Uh, we hebben er nog één. En die ene, dat is uh, een uh, groep die binnenkort hier gaat komen. Nexus Shape. Dag. Will you ever walk the steps I've made? Will you ever set the goal? Now walk the road of faith. Could it be you take the door? To go down? you will see the tree see the will hold the hardest rain you will see what i mean what i mean when the pain is washed away will you ever know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 Lang.